Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. In Winschoten is vannacht weer brand geweest. Dat is voor de zeventiende keer in korte tijd. Bij een leegstaande woning brandde de voordeur. Toen de brand weer arriveerde was het vuur al geblust door de buren. In Winschoten geldt een noodverordening... omdat gevreesd wordt voor een pyromaan. De politie moet de brand van vannacht nog onderzoeken... en kan tot die tijd niet zeggen of er sprake is geweest van brandstichting. Voetbalsupporters die racistische taal uitslaan... komen niet meer binnen bij FC Groningen. Ze krijgen een stadionverbod voor het leven. Dat heeft directeur Nijland van FC Groningen gezegd. Aanleiding zijn racistische opmerkingen van eigen supporters... in de richting van de Groningen spelers Zeeffuik en Luciano... zondag in de wedstrijd tegen Roda JC. In Nederland zijn er geen banken die hun risicovolle handelsactiviteiten... moeten scheiden van de onderdelen voor consumenten. Die verwachting sprak voormalig Rabotopman Weifels uit in Nieuwsuur. Hij zat in de groep experts die gisteren in een advies... aan de Europese Commissie pleitte voor zo'n bankensplitsing... De splitsing moet gaan gelden voor banken waarvan het risicovolle deel meer is dan ongeveer een kwart van alle activiteiten. In België zijn medewerkers van de spoorwegen gisteravond begonnen aan een 24-uur staking. Tot 10 uur vanavond rijden er nauwelijks of geen treinen. Het conflict draait om de structuur van de Belgische spoorwegmaatschappij. De regering wil het reizigersvervoer en het spooronderhoud scherper van elkaar scheiden. De bonden willen juist meer integratie. Op het Nederlands Filmfestival zijn de meeste nominaties in de wacht gesleept... door de speelfilms Plan C en De Heineken Ontvoering. De misdaadcomedy Plan C maakt kans op zeven gouden kalveren. De film over de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur... heeft zes nominaties, onder meer voor Beste Mannelijke Hoofdrol... die werd gespeeld door Reinoud Scholte van Aschat. De gouden kalveren worden vrijdag uitgereikt. Het weer vandaag veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vooral vanmiddag en vanavond is het grijs en regenachtig. Bovendien is het onstuimig. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 3 oktober. Goedemorgen. Iedere brand in Winschoten maakt de bewoners weer wat onrustiger En er was er weer eentje vannacht. We bellen met Winschoten. Onze verslaggever was gisteravond en afgelopen nacht in Winschoten. U hoort straks de reportage. Voetbalclub FC Groningen gaat racistische aanhangers aanpakken. We spreken met de directeur van Groningen, Hans Nijland. Het nieuwe kabinet is in de maak, maar het oude zit er nog steeds... en moet zich nu schikken naar de plannen die Rutte en Samsom al uitgewerkt hebben. Marcel Brul vertelt over de stemming en de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag. Ondertussen maakt Amerika zich op voor misschien wel het beslissen in de moment in de race om het presidentschap... het eerste directe debat tussen Obama en Romney. We beschouwen het voor met correspondent Wessel de Jong... en Amerika-deskundige Willem Post. In België rijden vandaag geen treinen vanwege een staking. Frankrijk worstelt met de grens aan het begrotingstekort. Nederlandse abortusboot gaat voor anker voor de kust van Marokko. De kinderboekenweek begint vandaag. We kijken alvast naar Ajax Real Madrid van vanavond. En een Friese gemeente wordt overspoeld met papiervisjes. Ook daar hoort u meer over. Dit Radio 1 Journaal tot half tien u kunt ons volgen op internet via nos.nl. Vannacht was het opnieuw raak in Winschoten. Voor de zeventiende keer in korte tijd was er brand in de Groningse stad. Dit keer stond de voordeur van een leegstaand pand in brand, zegt de brandweer. De brand was al voor een deel geblust door de buurtbewoners. En de brandweer is ter plaatse geweest en heeft gecontroleerd... en voor wat er nog branden uitgemaakt. En kon vrij snel weer inpakken en weer terug naar de kazerne. De gemeente vermoedt dat er een pyromaan actief is. Daarom is een noodverordening afgekondigd voor de binnenstad van Winschoten. De politie kan mensen daardoor preventief fouilleren. Ja, waarschijnlijk geen Nederlandse banken die hun risicovolle zakendeel moeten afscheiden van het consumentengedeelte, Zijn voormalig Rabobot-topman Wijfels in Nieuwsuur. Dat hangt een beetje af van hoe de Europese Commissie dit precies gaat uitwerken. Uh, maar mijn indruk is uh, dat uh, als de banken opereren zoals ze op dit moment doen, uh, dat het voor de Nederlandse banken geen splitsingsgevolgen zal hebben. Wijvels zat in de groep experts die gisteren bij de Europese Commissie pleitten voor zo'n bankensplitsing. De experts willen ook een beroepsverbod voor foute bankiers. Als je duidelijk bewezen hebt een bank niet te kunnen leiden. We hebben bijvoorbeeld in Nederland het DSB voorbeeld gehad. Scheringa. Scheringa Lijkt mij in aanmerking te komen om nooit meer toestemming te krijgen om een bank te leiden. Wijvels is gisteren benoemd tot voorzitter van een commissie die de structuur van Nederlandse banken moet onderzoeken. Racistische supporters komen het stadion van FC Groningen niet meer in, nooit meer, zei algemeen directeur Hans Nijland tegen RTV Noord. Het is heel simpel. Eh, als wij eh, mindere winstren speelt, nog dingen niet goed gaan en supporters een keer fluiten, daar hoort er allemaal bij. Ik vind daar hebben supporters ook recht op, trouwens, dat is supporters voor. Maar eh, in gevallen bedreigend of in dit geval zelfs zwaar discriminerend is, ja, dan vinden wij dat wij onze medewerkers in bescherming dienen, uh, dienen te nemen. Afgelopen zondag maakten supporters van FC Groningen racistische opmerkingen over twee spelers van Groningen. Dat kan echt niet, vindt directeur Nijland. We hebben camera's in, in het stadion en we hebben onze veiligheidsmensen in het, in het stadion. En, en, en als wij zeg maar uh, ja, goed, goed in kaart kunnen brengen uh, wie, het, wie het heeft gedaan, dan, uh, ja, dan zijn maatregelen onvermijdelijk. En dan is het heel simpel, dan is het eruit en nooit meer erin. Het is nu nog niet duidelijk wie de personen waren die de racistische opmerkingen maakten. Treinverkeer in België ligt plat. Sinds gisteravond 10 uur wordt er gestaakt. Bonden hebben een conflict over de hervorming van de spoorwegen. Veel reizigers namen gisteravond al maatregelen. Ik ga vanavond bij mijn ouders in Essen slapen, omdat ik daar ook werk. En anders uh, raak ik daar niet. Dus uh, als oplossing, dan ga ik met de fiets uh, van daaruit naar werk. Ik ga thuis werken. Ik neem niet elke dag de trein, maar morgen zou ik hem moeten nemen. Maar dat gaat helaas niet met de stalking, Dus moet ik morgen met een auto gaan. En in de file staan waarschijnlijk. Er werden ook reizigers overvallen door de staking. Sommige mensen waren bang dat ze zouden stranden toen de staking gisteravond begon. Vakbonden in België hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat iedereen ook echt thuis kwam. We hebben gevraagd aan onze mensen op het terrein om de treinen te laten uitdoven... om zo weinig mogelijk reizigers te laten stranden. Of dat lukt natuurlijk, zal afhangen of dat de seinpost en de veiligheid... gegarandeerd is om die treinen te laten rijden. De staking in België heeft ook gevolgen voor de internationale treinen. Zo rijden de Thalys en de Eurostar niet moet snel worden ingegrepen in Syrië, zei minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken bij Pauw en Witteman. Er is dringend humanitaire hulp nodig, zegt hij. Een drie, vier weken geleden was ik in een vluchtelingenkamp. Daar was het 40 graden, mm -hmm. boven nul. En we gaan nu naar een situatie toe in de komende maanden... waarin het in het landklimaat bitter en bitter koud zal worden. Dus alles wat, wat we nu proberen te doen, is in elk geval ervoor te zorgen... dat we die humanitaire hulp in die richting op gang krijgen voor die bittere periode die nu ja. uh, te wachten staat. Minister Rosenthal was vorige week bij een VN-top over Syrië. Rusland en China liggen al maanden dwars... waardoor de VN geen sancties aan Syrië kan opleggen. Rosenthal heeft daarom gesproken... met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Hij heeft tegen mij gezegd in een uh, uh, vrij stevig gesprek... dat ik met hem heb gehad over Syrië. Luister, uh, wij willen best wapenembargo... maar dan moet dat ook van de andere kant komen... En ik heb dat ook aan mijn collega met nadruk gemeld. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft Syrië inmiddels opgeroepen om geen zware wapens meer te gebruiken tegen burgers. Limburg, Limburgse burgemeesters blijven aandringen op aanpassing van de wietpas, zeggen ze in reactie op uitspraken van minister Opstelter van Veiligheid. zijn zei in de Tweede Kamer dat hij de landelijke invoering van de pas niet wil uitstellen. Verschillende burgemeesters hadden hem daartoe opgeroepen. Een van die burgemeesters is burgemeester Hoes van Maastricht. De minister heeft aangegeven dat hij in oktober de zaak wil evalueren. En in dat kader heeft hij ons advies gevraagd... en hebben we het advies nu op papier gezet en aan hem toegestuurd. En dat zal allemaal leiden, niet morgen, maar wellicht wel per 1 januari... voor nieuw beleid. Want er is geen draagvlak om het beleid vol te houden zoals het nu in gang is gezet. Met de komst van de Wietpas zijn bezoekers van de coffeeshops... verplicht zich te registreren. Dat zou drugstoerisme tegen moeten gaan. Maar volgens burgemeester Hoes gaat de maatregel te ver... Wij proberen nog steeds dat ingezeten criterium gehandhaafd blijft. Want wij vinden het een goede zaak dat buitenlanders niet naar onze coffeeshops mogen komen. Aan de andere kant vinden wij dat het voor Nederlanders makkelijker moet worden. Zodat zij zich niet meer hoeven te registreren. Maar gewoon met een paspoort en eventueel een uittreksel uit het bevolkingsregister uh, kunnen krijgen. Als de plannen van minister Opstelt doorgaan, wordt de wietpas op 1 januari landelijk ingevoerd. In de Amerikaanse staat Arizona is een grenswacht doodgeschoten. Gebeurde volgens deze verslaggever tijdens een patrouille. Early this morning, 2 a.m., three agents were out patrolling. One was shot fatally. Another was airlifted to a nearby hospital with non-threatening shots to his leg and to his hip, and a third was not hit. Wie de daders zijn is niet duidelijk. Mogelijk zijn het Mexicaanse bendeleden. Wordt in het gebied namelijk veel drugs gesmokkeld en gestolen. It's a very active drug smuggling corridor. Those drugs, and but het is de eerste keer in bijna twee jaar dat een grenswacht in de Verenigde Staten tijdens een dienst wordt doodgeschoten. En de kinderboekenweek is begonnen. Gisteravond van start gegaan met het kinderboekenbal. Tijdens dat feest werd de Gouden Griffel uitgereikt voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek. Een boek dat meeneemt naar verre verte, amuseert en kennis brengt, maar ook doet meeleven en bewonderen. De Gouden Griffel 2012 gaat naar Winterdieren van Bibi Dumontac. Winterdieren is een non-fictieboek. Het gaat over dieren die wonen op de Noordpool en de Zuidpool. Dumontac is erg blij met de prijs. In al die duizend jaar dat die Griffel zal worden uitgereikt, is dit de tweede voor non-fictie. Dus daar ben ik zo blij om, want non-fictie is een fantastisch mooi genre. Waar gebeuren verhalen? Dus dat is voor de tweede keer dat dat, dat, dat, die, dat dat genre goud krijgt. Dus daar ben ik al zo blij om. Dat het wat dat betreft terecht is. De Kinderboekenweek duurt nog tot 14 oktober. Het thema is Hallo Wereld. Over ontmoetingen met andere culturen in en door verhalen. En nog meer prijzen. Want de nominaties voor de Gouden Kalveren zijn bekend. Misdaadcomedie Plan C met Ruben van der Meer... kreeg de meeste nominaties voor de filmprijzen. Weet jij misschien iemand die wat geld kan lenen, 10.000 of zo. Waarom heb jij 10.000 nodig? Ik zit even in een lastig pakket, uh, Gerrit. Ja, 10.000 is overigens niet zo'n lastig pakket. Binnen een wijk. Oh ja, dat is. Uh, ja. Dat is inderdaad wel een uh, lastig pakket, ja. Plan C is onder meer genomineerd voor Beste film, Beste regie, Beste scenario. Ook de Heineken-ontvoering kreeg veel nominaties. Gouden kalveren worden vrijdag uitgereikt op het Filmfestival van Utrecht. Tot slot het financiële nieuws. De beurs op Wall Street kwamen gisteren nauwelijks van hun plaats. Onduidelijkheid over de eventuele aanvraag van Europese steun door Spanje... zorgde voor een afwachtende stemming. Dow Jones eindigde tweediende procent lager. Technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,2 procent. In Japan staat de Nikkei vrijwel onveranderd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten over zes. Voor het eerst vanochtend naar Mark Robin. Feestal Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Gisterenochtend had je slecht nieuws voor de veeboeren en de vleeskuikens met name. Maar ja. goed, daarvoor is er eigenlijk nooit goed nieuws. Wat heb je vanochtend? Hey. Ik heb vandaag iets beter nieuws. Eigenlijk heb ik gewoon heel goed nieuws. Ik heb eigenlijk gewoon een heel erg leuk... Ik heb een heel erg leuk verhaal. En ik sta hier nu uh, in Rotterdam voor een toren waar nu ook mevrouw de deur al opendoet. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook goed nieuws? Ik heb heel erg goed nieuws. Ja. <laughs> Goed, daar gaan we het straks over hebben. Ik zal het eerst eventjes aan Marcel en de luisteraars uitleggen. Marcel, ik heb het even, ik heb het even opgezocht. Ik heb de laagste stand hier. Uh, er staat hier in Nederland op dit moment uh, 7,62 miljoen vierkante meter kantoorruimte... Zo. Leeg. Nou. En dat is uh, ruim 15% van alle kantoorruimte in Nederland. Dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws. En het is ook geen goed nieuws dat dat alsmaar toeneemt: dat uh, die, die leegstand en de vraag dus ook van. Wat moet je met al die lege vierkante meters? Nou, er schijnt er in Winschoot iemand rond te lopen die daar zo zijn ja, gedacht over mee? heeft. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk niet een goede, dat is gewoon ontzettend sneu en zielig. Uh, maar er zijn ook uh, uh, succesverhalen. Zoals het verhaal van een van de Marconi-torens in Rotterdam. En daar sta ik dus nu uh, voor die aardige mevrouw die net de deur open deed. Is portier, die is hier aan de slag, deze toren... Uh, is al uh, vrij oud. Die heeft uh, uh, vele jaren leeg gestaan. Grote vraag, wat moeten we ermee? 15.000 vierkante meter verouderd kantoorgebouw. En die toren heeft helemaal een nieuw leven gekregen. Ze noemen het tegenwoordig de Science Toren. En er zitten allerlei leuke, kleine, interessante uh, medische bedrijfjes in. En ook nog een opleiding, een SATKIN, dat is het ROC, zit, er, uh, zit erin. Kortom, die toren die bruist na vele jaren van leegstand en verpaupering weer van leven. En ik ga... De 22 verdiepingen vanochtend beklimmen. En ik zou zeggen, uh, klaut het u uh, met mij mee. En dan gaan we kijken wat we allemaal uh, onderweg tegenkomen. Wat dacht je ervan? Ja, dat klinkt interessant, hè, Mark Robin. Absoluut. Het is wel een veel boeltrappenlopen. Ja, boeltrappenlopen, maar er zit vast ook een lift bij hem <lacht> al. Ik ga me niet uitlopen. Oh, oh, dat dan weer niet. Nou, goed. Nee, ben bij Alles voor de wetenschap in de <lacht> well, ja. Science-toren in uh, Rotterdam. Mark Robin Visser vanochtend. We gaan hem volgen.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 Train, u, met drops of Jupiter. We gaan naar Amerika. De strenge kieswet in de Amerikaanse staat Pennsylvania... die voor veel ophef zorgde, is opgeschort. Door die regels werd het vooral ouderen, studenten en ook minderheden... moeilijk gemaakt om te stemmen in november bij de presidentsverkiezingen. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat was het probleem met die regels? Kijk, die, die nieuwe regels die waren eigenlijk veel te recent, veel te kort geleden ingevoerd. Pas een, een paar maanden geleden, met andere woorden. Er is gewoon veel te weinig gelegenheid geweest om zo'n nieuw identiteitsbewijs te halen. Hè. Mensen moesten onder die nieuwe wet, door die nieuwe wet... moesten ze een nieuw identiteitsbewijs hebben met een foto, een bewijs van de staat. Nou, wat je al zei, veel minderheden, veel ouderen. Dus Afro-Americans, oudere mensen, ook studenten die hebben allemaal zo'n bewijs niet. Nou, je begrijpt dit soort mensen. Dat zijn... Vooral democraten, mensen die op Obama stemmen. Dus die hele wet die werd eigenlijk gezien als een republikeins plan... om gewoon Obama-stemmen af te troggelen. En de rechter zag dat ook zo, uh, Wessel, als een republikeins plan? Of zag hij inderdaad de praktische problemen? Die, die, die zegt dat ietsje anders, zo'n rechter. Er ja. is een heel ingewikkeld juridisch steekspel geweest. Er is een heel uh, heen en weer gegaan tussen verschillende rechtbanken. Nou, die rechtbank die heeft uiteindelijk geoordeeld uh, dat de kans... Te groot was dat mensen niet konden stemmen door die nieuwe regels, want dat was de eis van het hoge rechtshof van Pennsylvania, dat die, die wet geen beletsel moest vormen voor mensen. Nou, dat doet hij wel, dus vandaar die wet is opgeschort. En je zei, de wet zou in het voordeel kunnen zijn van de Republikeinen in november. Zou je dit dan ook kunnen zien als een nederlaag voor de Republikeinen? Hebben ze zich daar bijvoorbeeld al over uitgelaten? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Wat ik wel gehoord heb is dat wat de, de American Civil Liberties Union, hè, dat is natuurlijk toch een, een, een club die tegen de Democraten aanhangt, die zien het in ieder geval als heel grote overwinning. De Republikeinen die hebben nog niet gereageerd. Waarschijnlijk zullen die ook stil blijven, denk ik. Mm -hmm. Kijk. Het punt was, de Republikeinen die presenteerden het plan natuurlijk steeds als een maatregel om stemfraude straks tegen te gaan bij die verkiezingen. Nou, het hele punt is, die, die stemfraude die is eigenlijk nergens aangetoond. Misschien een paar honderd gevallen of een paar duizend gevallen op de 140 miljoen stemmen in de hele Verenigde Staten. Dus het plan met andere woorden was toch wel heel doorzichtig... echt gewoon tegen de democraten gericht. Ja, ik kan me voorstellen, Wessel, dat het ook in andere staten speelt. Gaat het dan daar ook niet door? Het, uh, het speelt zeker in een aantal andere staten. Acht of negen andere staten. Het betreft dus ook veel meer kiezers. Rechters gaan daar dus ook zeker uh, scherp naar kijken... naar dit oordeel in, uh, in Pennsylvania. En kijk, de, de, de, de algemene verwachting is eigenlijk... dat veel democratische kiezers... democraten zijn nu eigenlijk gewoon ontzettend boos geworden over al die nieuwe beperkingen. Het ging eigenlijk niet alleen maar over, over foto-identiteitsbewijzen... maar bijvoorbeeld ook over beperkingen van, van openingstijden van stembureaus. Met andere woorden, die hele republikeinse plan... dat kan wel eens een, het omgekeerde effect hebben. Ze probeerden mensen weg te houden bij de stembus... en eigenlijk door die boosheid zou het wel eens het, ja, het, het tegenovergestelde effect kunnen hebben... dat mensen extra gemotiveerd zijn en dus juist wel allemaal naar de stembus gaan in 6 november, die democraten. Ja, en ik kan me dan voorstellen, Wessel, dat dit natuurlijk vooral speelt... of belangrijk is in uh, staten, in swing states... waar uh, de uitslag nog niet van tevoren helemaal vaststaat. Uh, was, was Pennsylvania bijvoorbeeld zo'n staat? Pennsylvania is het eigenlijk niet meer. Dat is een, een, een ex-swing-state. Uh, is dat als, al een aantal, een aantal verkiezingen lang is, uh, is dat toch een democratische staat geworden? Maar bijvoorbeeld in een staat waar dat ook speelt, dit hele punt met, met, met deze met, met zo'n nieuwe wet. Dat is bijvoorbeeld in Florida. En dat is natuurlijk ongeveer de swing-state. De swing-state. Mm -hmm. nou ja, iedereen herinnert zich natuurlijk uh, het jaar 2000 uh, gore Bush, Daar ging het echt om een paar duizend stemmen. Uh, de, en ja, in dat soort. In dat soort staten maakt het dus echt zo'n wet, kan, dus kan dus echt het verschil maken. Wessel de Jong uh, vanuit Amerika. Dankjewel Wessel. Wessel is trouwens op dit moment op een roadtour door Amerika. Hoort nog veel meer van. Gaan we naar België. Daar rijden sinds tien uur gisteravond geen treinen meer vanwege een 24-uur staking. Het is al de vijftiende staking in twee jaar tijd. En de Belgen, tja, ze ondergaan het maar gelaten, zag correspondent Joris van Poppel op het station van Brussel. Aandacht spoor 2. Door een probleem tijdens de vorige rit van de trein... heeft de IC-trein naar Aalst en Gent-Sint-Pieters. Van... Het centraal station in Brussel. Net voor het begin van de treinstaking. Mensen schouwen met koffers. Ik haat dit soort toestanden, absoluut. Waarom? Waarom? Omdat het altijd dezelfde mensen zijn die er dupe van zijn. Ik kan eventueel wel wat begrip opbrengen voor hun eisen... alhoewel ik daar ook mijn twijfels over heb. Maar het is iedere keer hetzelfde. Vakbondsman Jean-Pierre Goossens, ook in Brussel. Waarom staakt u? Wij gaan staken omdat wij een betere structuur willen van de NMBS. De NMBS, dat is het bedrijf dat de treinen laat rijden. Infrabel. ...zorgt voor het spoor. Dan zijn er storingen bij Infrabel bijvoorbeeld. De treinbegeleider wordt niet tijdig ingelicht. Hij ligt dan de reizigers verkeerd in... ...en die missen hun aansluiting bijvoorbeeld. Wij kunnen vele parallellen trekken... ...met ProRail in Nederland en NS... ...waar het ook dikwijls is fout loopt in communicatie. En u wilt dat die twee bedrijven samenwerken? Wij willen dat die twee bedrijven samenwerken. Eén, omdat het efficiënter zou zijn financieel. De belastingsbetaler wordt er beter van. En twee, voor het personeel uiteraard, wordt het duidelijker. Voor wie werken we nu eigenlijk? We werken toch allemaal voor onze klanten, onze treingebruikers. En drie, voor de treinreizigers moet het ook simpelder worden en gemakkelijker worden om trein te doen. Ten slotte zitten we in België toch met een vrij ingewikkelde en op elkaar gepakte structuur. Dus u staat niet voor loon, maar voor de reiziger. Wij staken voor de reiziger, ja. uitdrukkelijk voor de reiziger. Ten gevolge een stakingsactie van het personeel van de NMPS-groep... zal het treinverkeer ernstig verstoord zijn. Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak dat u hierdoor ondervindt. Mevrouw, ze staken voor u. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat ze daarmee de reizigers gijzelen. Ik begrijp dat ze actie willen voeren, maar waarom moeten wij daar altijd de dupe van zijn? Ze zeggen dat het spoor er uiteindelijk beter van gaat worden. Ik rij al 33 jaar met de trein. Ik heb al heel veel stakingsacties acties meegemaakt. Veel verbeteringen heb ik nog niet gezien. Ik heb begrepen dat er ook wel het en ander bereikt wordt dankzij die stakingen. Dus als dat zo is, is natuurlijk wel goed. Als het de enige manier is, is het ook goed. Gaat u er last van hebben? Wel, ik moet... Eerlijk toegeven, ik ga meerijden met iemand met de auto. Iemand die ik al lang niet meer heb gezien. Dus ik ben blijkbaar nog eens kunnen bijbabbelen. Dus eigenlijk heb ik er geen last van. Opvallend hier, bij vorige stakingen... waren er in België allerlei protestacties. Maar nu nauwelijks. Toch even bellen met de Vlaamse reizigersvereniging. Tram, trein, bus heet die. Jan van Severeda, de woordvoerder... die kon niet naar Brussel komen door de staking... Goedenavond. Waarom reageren de Belgen zo, zo tam op deze staking? Dat is heel jammer. Het is niet de eerste keer dit jaar dat er gestaakt wordt. Men is het gewoon dat er gestaakt wordt. Dus ja, het hoort bij de herfst, zeg maar. Um, en het is niet dat we daar, we daar honderden klachten over krijgen. Mensen weten dat er gestaakt wordt en ze leggen zich er wel een beetje bij neer. De treinstaking in België duurt nog de hele dag. Ook de treinen vanuit Nederland naar België rijden vandaag... Niet. Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak dat u hierdoor ondervindt. Veel ongemak in België dus vandaag, omdat de treinen daar de hele dag niet rijden. Hoorde een bijdrage van onze correspondent in België, Joris van Poppel. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. In de Champions League heeft Barcelona ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Tegen Benfica werd het 2-0. Frank Wielert zag het duel. Het is een klassiek treffen. In 1961 was het al de Europa Cup 1-finale. Benfica tegen Barcelona. Toen overigens gewonnen door Benfica. Maar het zegt niks over het nu van deze wedstrijd. Want na zes minuten scoort Alexis Sanchez 1-0 op aangeven van Messi in Lissabon. En Barcelona staat voor... Benfica krijgt wel kansen, bijvoorbeeld via Lima... maar die vindt Victor Valdez op zijn weg in de eerste helft... waar Barcelona niet geweldig voetbalt, wel veel balbezit heeft... maar het tempo is niet hoog genoeg. Je verwacht gewoon meer van dat elftal en dat krijgt het publiek na de rust. Barcelona gaat draaien, scoort 2-0 via Fabregas... na een weergaloze actie, natuurlijk van Messi. En dan is de wedstrijd gespeeld, maar het is nog niet gedaan. Puyol, net terug van een kruisbandblessure, raakt geblesseerd aan zijn arm. Hij breekt hem tijdens een luchtduwel, hij valt verkeerd... en zal er komend weekend tegen Real Madrid in El Clasico niet bij zijn. Daar zal wel bij zijn Busquets, die krijgt rood in de slotfase. Waarom, weet eigenlijk niemand, maar Barcelona eindigt de wedstrijd met 10 man... Maar wint wel van Benfica met 2-0. Andere wedstrijd in groep G leverde een verrassend een overwinning op voor Celtic. Schotse ploeg won in Rusland met 3-2 van Spartak Moskou. En in het duel van Manchester United viel Robin van Persie op. Hij scoorde twee keer tegen Kloes. Manchester won met 2-1. Galatasaray liep in eigen huis tegen een nederlaag op. Sporting Braga won in Turkije met 2-0. opmerkelijk was gisteravond de nederlaag van Bayern München. Zonder de geblesseerde Arjen Robbe verloor de Duitse club met 3-1 van Bata Borisov. In dezelfde pool won Valencia van Lille met 2-0. In groep E won Chelsea met 4-0 van SC noord Zealand uit Denemarken. Juventus speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. En het is vanavond de beurt aan Ajax. In de arena speelt de landskampioen dan tegen Real Madrid. En dat is een tegenstander die de Amsterdammers de laatste jaren vaker hebben getroffen. Maar nooit met een goede afloop. In de afgelopen twee jaar verloor Ajax alle vier de ontmoetingen. Bovendien scoorde Ajax niet. En maakte Real Madrid in totaal twaalf doelpunten. Toch klinkt Frank de Boer nog optimistisch. Nou, je hoopt altijd weer dat je progressie nou ja. uh, ziet natuurlijk in de, in de loop van de jaren. En het gaat om het besef.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 Toch wel een beetje optimistisch. Dan de tegenstander Real Madrid-trainer José Mourinho denkt dat Ajax beter beslagen het ijs komt dan in voorgaande edities. They are a team better prepared to play Champions League. I think they will give us a complete different match than they gave us in previous season. Vanavond kwart voor negen Ajax tegen Real Madrid. En zwemster Inge Dekker heeft op de eerste dag van het wereldbekerseizoen twee medailles veroverd. Ze finishte bij korte baanwedstrijden als tweede op de 100 meter vlinderslag achter Teresa Alshammer en op de 50 meter vrij werd Dekker derde. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Winschoten is vannacht weer brand geweest. Dat is voor de zeventiende keer in korte tijd. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al geblust door de buren. In Winschoot wordt gevreesd voor een pyromaan, maar de politie moet de brand van vannacht nog onderzoeken. Tot die tijd is niet duidelijk of er opnieuw brand is gesticht. Racistische voetbalsupporters krijgen bij FC Groningen een stadionverbod voor het leven, dat heeft directeur Nijland van Groningen gezegd. Aanleiding zijn racistische opmerkingen van eigen supporters in de richting van de spelers Zeefuik en Luciano zondag in de wedstrijd tegen Rode JC. In Nederland zijn er geen banken die hun risicovolle handelsactiviteiten... moeten scheiden van de onderdelen voor consumenten. Die verwachting sprak voormalig Rabotopman Wijfels uit in Nieuwsuur. Wijfels zat in de groep experts... die gisteren in een advies aan de Europese Commissie pleitte voor zo'n bankensplitsing. En de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek, de Gouden Griffel... is uitgereikt aan Bibi Dumontak. Haar boek Winterdieren is volgens de jury een parel binnen de non-fictie krijgt de prijs op het kinderboekenbal. Traditionele opening van de kinderboekenweek die vandaag begint. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, verkeersinformatie. Alvertraging op de A7 vanuit Horen naar zaandam Bij Purmerend 4 kilometer. En op de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijken 2 Er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens... bij Oosterhout op het knooppunt Hooipolder, de A59. Je kan daar niet kiezen als je vanuit uh, Zierikzee komt... over de A59 voor de A27 richting Breda.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 Kies ook voor de andere kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash documentoplossingen. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het was weer raak afgelopen nacht in Winschoten. Sinds de zomer was er voor de zeventiende keer brand. Ditmaal weer bij een leegstaande woning. Maar omdat de buren er snel bij waren, bleef de schade beperkt. Winschoten was afgelopen avond en nacht in verhoogde staat van paraatheid... vanwege eerdere branden. Gemeente Oldamt, waar Winschoten onder valt... heeft een noodverordening afgekondigd voor de binnenstad. Verslaggever Roepau ging gisteravond naar de Groningse stad. Ah, er komt een uh, mobiele politiepost het Marktplein oprijden. rijden. Even Jan Krikken van Café Krikken, bent u er blij mee? Ik heb geen idee, maar de burgemeester komt er net aan. Vraag hem. Dag Peter. Waar komt die politiepost te staan? Uh, we zitten even te bedenken of hier op het Marktplein of uh, de kruising uh, Torenstraat uh, Poortstraat. Dus we zitten even te kijken, maar in ieder geval op, op een plek waar die makkelijk in de wijk zit en waar mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen met hun vragen. En de bedoeling is dat die vanaf morgen vroeg uh, bemand is en uh, dat mensen uh, zeg maar, met hun vragen uh, daar terecht kunnen. Maar misschien ook tips. Uh -huh. uh, dus, uh, op het beste plekje zou die moeten staan. Uh, Pieter Smit, die weet dat precies. Op zich is dit wel een goede plek, want de twee panden naast Café Krikken... Die zijn de afgelopen nacht in vlammen opgegaan. En er zijn hier zeker nog wel meer plekken die volgens de omwonenden brandgevoelig zijn. Ik, ik vind een hele mooie plek die daar ja, hè? He? Ja, ja. Ik woon in die woning ja. die is helemaal ingebouwd is door de Millennium en de bioscoop. En als ik een projectie zie gaat branden, dan zie ik de bioscoop al. Uh, en dan woon ik er echt wel midden in. Het zijn allemaal extra veiligheidsmaatregelen die de burgemeester heeft getroffen. Daarbij horen ook de bevoegdheid van de politie om preventief te fouilleren. Het ophangen van camera's en een nauw contact met de burgers die de straat op gaan om hun eigendommen te verdedigen. Ja, nou ja, kijk, wat ik wil voorkomen is dat mensen een eigen rechtertje gaan spelen. Ja. Uh, daar hebben we de politie voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wel hun eigen eigendommen in de gaten willen houden. Mijn partner, Idem Dito, die gaat ook gewoon kijken uh, dat, dat er gewoon niks meer in de brand gestoken wordt. En ja. dat je dat veilig stelt. En ik denk niet dat zij echt op zoek gaan naar een persoon, want daar is de politie in voor. voor. Ja. En je kan het natuurlijk, mocht het wel weer gebeuren... dan heb je het natuurlijk wel sneller onder controle als je wat ziet. Ja. In plaats van dat je op bed ligt en het brandt al een kwartier of een half uur. En dan wonen wij in die appartement die er staat. Aha. Recht tegenover staat alles leeg en erachter staat alles leeg. Dus wij zitten midden in de vuurlinie. Hoe voelt dat? Heel onprettig. Ja. Er zitten elf gezinnen in. Iedereen is onrustig. En wat gaat u vannacht doen? Nou, proberen te slapen. Ja, toch wel. En u zou ook uh, kunnen afspreken met elkaar, met die elf. Oh, nou, er zijn ook oudere mensen bij. Ik ben, ja. ik ben daar beheerder toevallig. Maar uh, mevrouw van 87, daar ga je geen, uh, <laughs> geen burgerwacht meer mee doen natuurlijk. Hè? Nee. Nee. Nou, hou vol. Nou, Hopelijk dat er dat niks probeer. gebeurt. We vandaag. hopen ja. dat in ieder geval dat het een keer ophoudt, zo langzaam ja. de hand. Ja. Want dat wordt wat tijd. Ja. Denk, het is gewoon een kar in mijn spel, denk ik. Blijf gewoon bij uh, Café Dannening. Vanaf nu laat? Ja, vanaf nu. Oh, dit is jullie object ja. dat je gaat bewaren? Ja, ja, ja, ja, ja. De hele nacht. Ja. Af en toe een pilsje halen binnen. Nee, nee, nee. Dat doen we niet nee. Je moet waakzaam blijven. Daarom. Ja. Een van de gezelligste cafés in Winschoten. En moet eigenlijk wel gespaard blijven. Dus, uh, ja. Kortuin Tuin van Café Dommering in Winschoten. Na acht uur zullen we even met hem bellen, horen hoe de nacht is verlopen... en horen of hij ook mee heeft gekregen dat er inderdaad voor de zeventiende keer brand uitbrak. Het was weliswaar slechts één voordeur, maar toch. De Australische regering dan erkent dat het Great Barrier Reef... het grootste koraalrif ter wereld, althans dat was het. Ik weet niet of dat nog altijd zo is. Decennia lang is verwaarloosd. De regering trekt het boetekleed aan nadat gisteren bekend werd... dat het reef de afgelopen 27 jaar is gehalveerd. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, wat is de oorzaak van die ontzettend snelle afname van het Great Barrier Reef? Ja, die uh, afname die wordt veroorzaakt door een aantal zaken. In eerste instantie gaat het om uh, zaken waarvan je uh, denkt... dat de overheid er niet zoveel aan kan doen. Het gaat namelijk om storm, het gaat om het uh, uitbleken van het koraal. Uh, maar een heel groot gedeelte is ook te wijten aan het, uh, de opmars van een dier. De doornenkroon, die voedt zich uh, met al dat koraal. En die doornenkroon die neemt zo snel een aantal toe... omdat er steeds meer kunstmest in de zee terechtkomt. En uh, dat zorgt ervoor dat die doornenkronen veel meer te eten krijgen... groter worden en vervolgens steeds meer koraal opeten. Ja. En Robert, die doornekroon, dat is een zeester, hè? Ja, dat is een soort van zeester met allerlei doornen erop. Vandaar die naam natuurlijk. Ja. Uh, en uh, dat dier dat, uh, is inmiddels een echte plaag. Ja. En daar had de Australische overheid iets aan kunnen doen? Die had dat kunnen voorkomen? Nou, wat er gisteren werd gezegd is dat uh, de aanbevelingen die in dat rapport staan... eigenlijk voor een groot gedeelte al wel worden opgevolgd door de overheid. Uh, dat dat uh, tijd kost om uh, de effecten daarvan mee te krijgen. Uh, maar ja, dat uh, de overheid natuurlijk tientallen jaren lang niet heeft omgekeken... naar de Great Barrier Reef, er eigenlijk vanuit was gegaan... dat dat allemaal vanzelf wel goed zou komen. En dat ze nu natuurlijk op de blaren zitten. Want uh, heeft niemand ze ervoor gewaarschuwd? Nou ja, die waarschuwingen, die, waar, sorry, die waarschuwingen waren er meestal wel. Dat waren toch allemaal verhalen van bijvoorbeeld duikers of van vissers. Maar ja, nu is het natuurlijk wetenschappelijk aangetoond dat dat koraal in een rap tempo aan het verdwijnen is. Ja, en dat is natuurlijk toch echt een, een belangrijke waarschuwing. Ja, Erkennen van het probleem is natuurlijk één ding. Wat gaat de Australische regering nu doen om het Great Barrier Reef te beschermen? Nou, er is in ieder geval een uh, project gestart al een jaar of vijf geleden... waarbij de boeren in uh, de omgeving van Queensland... waar het uh, Great Barrier Reef voorkomt, de, of uh, ligt... Uh, om die ervan uh, te overtuigen dat ze minder chemicaliën moeten gaan gebruiken. Nou, dat lukt voor een gedeelte, maar de pech is wel... dat in de afgelopen periode er enorm... Uh, veel stormen zijn geweest, enorme stormen, er zijn ook overstromingen geweest. En dat betekent dat uh, al die chemicaliën die in de rest van de staat worden gebruikt... Uh, in de zee terechtkomen en dat het dus eigenlijk niet zo heel veel zin heeft gehad... om dat project te doen in die afgelopen periode. De overheid houdt natuurlijk wel vol, zegt dat het verminderen van de hoeveelheid chemicaliën... in de grond uiteindelijk zal leiden tot schone water. En dat daarmee uh, in ieder geval die doornekronen minder voor zullen komen... En ze hopen natuurlijk dat uh, ja, de opwarming van de aarde... Uh, dat daar in een groter verband iets aan kan worden gedaan. Zodat in ieder geval die stormen ook een beetje minder zullen worden. Ja. Uh, Robert, uh, Great Barrier Reef is natuurlijk een van de schatten van Australië. Uh, zijn de Australiërs geschrokken van deze slechte berichten? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen uh, uit de verhalen wel wisten dat het uh, slecht ging met het koraal op de Great Barrier Reef... maar ik denk dat ze toch wel een beetje geschrokken zijn van het feit... dat het zo snel gaat en dat als uh, er niks wordt gedaan... en het in hetzelfde tempo doorgaat... dat uh, er nog eens een keer een halvering gaat plaatsvinden in de komende tien jaar. En er werd gisteren op televisie dan ook uh, gezegd... Van, ja, als je je kinderen dat Great Barrier Reef wilt laten zien... Nou, dan moet je er snel bij zijn. Want uh, als het in dit tempo doorgaat, dan hebben we geen rif meer over. Maar goed, de Australische regering probeert dat de tempo dus wat af te remmen en trekt het kleed aan. Robert Partier vanuit Australië. We gaan we eens even naar Mark Robin Visser in Rotterdam er wordt vanochtend de Science Tower. Nee, morgen, de Science Tower geopend. Het is een bestaand ja, kantoorgebouw. En Jij mag er al in, of niet? Ja, natuurlijk. Wij mogen gewoon altijd eerst. Hè, Radio 1. Wat is dat voor toren? Wat is het voor toren? Nou, het is een vierkante uh, toren met 22 uh, verdiepingen. Ik, ik was al even met de wethouder aan het praten van wanneer zou die nou gebouwd zijn. Dat komen we niet helemaal uit. Ik denk zo begin jaren 70. Kunnen we daarop aftikken? Nou, ik dacht eind jaren 70. Oh, nou, dan doen we gewoon midden jaren 70, mevrouw Lauwers. Helemaal, helemaal goed. Luisteraars, het is D66, wethouder Lauwers, onder meer arbeidsmarkt en hoger onderwijs in de portefeuille. Ja. En toch ook aan de wieg staan van de wedergeboorte van deze 15.000 vierkante meters hier. Ja, mooi voorbeeld van herontwikkeling. Ja, herontwikkeling noemt u dat. Ja, dat noemen we herontwikkeling. Het is natuurlijk gebouwd als een kantorenkolos en nu ja. is het een mooie labruimte. Ja, van kantoorkolos naar een mooie labruimte. We staan nu in de lobby van, eh, van deze Marconi-toren, zoals die van de origine heet. Hè. Eh, heel mooi eh, ge gelige natuursteen op de vloer. En ook de trappen zijn daarvan. Dat is allemaal nog origineel. En de, dat is dan opgeleukt met een soort eh, kunstachtige eh, plastic eh, sprieten... waarvan we niet helemaal precies weten waar dat voor is. Maar het staat wel heel leuk. Het staat fantastisch. Dus het, het scherpt een mooi zitje af. Ja. ja, er zit een zitje achter. Daar kan je dan zitten als je moet wachten tot je naar boven wordt zo is het. Was het nou heel erg moeilijk? Hoeveel staat er eigenlijk leeg in Rotterdam? Er staan veel te veel vierkante meters ook hier leeg. Wij doen het landelijk gezien nog niet eens zo slecht. Het is hier minder erg dan in andere delen van het land, maar toch... Maar noem eens wat. Het totale... Ja, ik, uh, heb het, ik heb het even opgezocht. In heel Nederland staat uh, 7,62 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Ja, veel te veel. Dat is meer dan 15 procent van het totaal aantal kantoren. staat gewoon een beetje van Jan Doedel. Ja, en wij zitten onder de 10 procent. Dus in die zin zitten okay. wij wel lager dan het landelijk gemiddelde, Maar dat is nog altijd veel, veel te veel. Ja, ja. En dan ga je om tafel of je gaat nadenken. Je denkt van, wat moet ik ermee? Antikraak, uh, afbreken. Dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Nou, slopen kost heel veel. En dit zijn hele markante torens. In dit gebied heb je geen andere torens dan deze. Iedereen kent ze ook wel, de Marconi torens uh, zo richting ja. Schiedam. Um, en dit zijn ook prima hergebruikte torens, ja. dus in die zin kun je er ook nog heel veel andere dingen mee doen. Ja, 22 verdiepingen, daar zitten nu allemaal, want het, het, het heet nu niet meer Marconi toren maar het heet nu Science Tower. En dat verraadt natuurlijk al een beetje wat erin zit. We gaan straks op bezoek bij uh, verschillende bewoners hier in het pand. Maar dat zijn allemaal bedrijfjes die iets te maken hebben met Science. Vertel. Ja, Medical Delta zitten we middenin. In een gebied, de Medical Delta? De Medical Delta, 15 kilometer. Zie je 6.000 wetenschappers heel hard bezig... om echt daadwerkelijk medische onderzoek te doen. Ja. En dat toepasbaar te laten zijn voor meer dan 60.000 mensen... die aan het werk zijn. In dat de is een Europa. hele mond vol, zo op de vroege morgen. Maar eventjes voor de duidelijkheid... het Erasmus, Erasmus Medisch Centrum is hier vlakbij bijvoorbeeld. Het Erasmus, maar ook de TU Delft uh, ligt de om de hoek. Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool Rotterdam. Dat zat het, die, is een hele, het is een hele wetenschappelijke hoek... Nou, niet alleen wetenschappelijk, dat is wel de insteek: wetenschappelijk onderzoek ook toepasbaar krijgen. Bedrijven die hier zitten. Zoals Father Clinics, een bedrijf dat in virusonderzoek doet... grootschalig virusonderzoek ja. doet, is daar een voorbeeld van. Maar het gaat ook over opleiden. Ja. Zatkin zit hier bijvoorbeeld ook. Maar moet u nou eens luisteren, als dit nou zo'n fantastische locatie is... dan, hoeft, dan staat zo'n toren toch niet leeg. Wat is dan het probleem? Dat is ook het mooie ervan. Je ziet dat nu het eenmaal gelukt is... om een mooi bedrijf binnen te halen. Te zorgen dat erasmus MC met kleine bedrijfjes gaat zitten... en Zatkin hier ook ja. opleidingen doet. Dat ook meer bedrijven geïnteresseerd zijn om zich hier te vestigen. Ja, Maar je moet er dus wel moeite voor doen, want het heeft jaren leeg gestaan hier. Ja, je moet er moeite voor doen. Je moet ook zorgen dat zo'n toren geschikt is voor dit soort bedrijven. Ja. Dus we zijn ook blij dat de eigenaar Fortress ook dit, deze toren geschikt heeft gemaakt. Ja, want het was natuurlijk oorspronkelijk een kantoortoren. En dan kom je hier zo binnen over dat gelige natuursteen en dan ga je naar je kantoortje. Maar tegenwoordig zit er allemaal high-tech laboratoria in. Ja, uh, de, alle modernste laboratoria zitten hier bovenin. En dat is ook de type bedrijvigheid die we graag hier willen hebben. Ja, uh, mevrouw uh, Lauwers, ik denk dat het tijd wordt om uh, naar boven te gaan. Graag. Wat zullen we doen? Welke verdieping zullen we eerst eens doen? Nou, ze maar gelijk naar de 19e. Ja, dat lijkt me wel leuk. Heb je daar ook mooi uitzicht? Prachtig uitzicht. En is daar ook koffie? Dat is heerlijke koffie. Dan is dan ga ik met pelt. u mee? Gaan we doen. Tot straks. Joep. Dank. Heeft het nou effect als je wordt uitgemaakt voor Rund? Als je met vuurwerk stunt. 45 jaar sierencampagnes. Eerste verkeersinformatie. Informatie bij de ABB. Dennis Mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam staat al 2 kilometer file bij Purmerend. A15 richting Europoort, tussen Hoogvliet en Spijkenisse 3. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. Op de A59 vanuit Syrixzee naar Den Bos staat tussen Maaden en knooppunt Hooipolder... 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij dat knooppunt Hoijpolder kan je niet kiezen voor de A27 richting Breda. Nou, ze zijn er vroeg bij. Is dat vanwege de regen? Uh, nee, nee. Het, nou, het valt wel mee met de regen over het algemeen. En, uh, het is woensdagochtend, dat is meestal niet de drukste spits van de week. Uh, we verwachten rond half negen ongeveer 90 kilometer file. Nou, dat valt dan inderdaad mee. Dennis mooi bij de ANWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Inderdaad, Sabrina Stark met Backseat Driver. Sire bestaat 45 jaar en nu kent ze van dit soort spotjes. De club is kampioen. Hoera! Teun en Gijs zijn blij. Ze slopen een bushokje. Wat een leuke dag. De maatschappij, dat ben jij. www.sire.nl Sieren bestaat 45 jaar. Dat bestaan wordt vanmiddag groots gevierd in Amsterdam. Jarenlang probeert de stichting ideële uh, reclame... met campagnes maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen. Maar ja, hoe effectief zijn die campagnes eigenlijk? Rijnt Jan Renes, lector crossmediale communicatie in het publieke domein. Dat is die aan de Hogeschool van Utrecht? mondvol, meneer Renes. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. <laughs> vol. Hebben die sportjes van Sieren effect? Wat heeft u daarover uh, gevonden? Nou, ja, het is heel makkelijk om te zeggen of ze wel geen effecten. Wat je volgens mij ziet is dat Sieren heel goed is in uh, aandacht genereren uh, voor bepaalde, ja, zoals zij dat noemen, weesproblemen. Problemen waarbij wij onvoldoende weten dat het speelt. Maar uh, ja, wat Sieren uh, daarbij doet is heel erg ook laten zien wat wij niet goed doen. Mm -hmm. En uh, wat studies laten zien is dat als je expliciet maakt wat, uh, wat wij doen, en of dat nou goed of slecht is, dan gaan wij dat vooral ook weer doen. Dus ook daarin is uh, Sire, als het gaat om uh, het juiste gedrag, stimuleren, niet zo effectief. Dus doordat ze ons um, gedrag bespotten, uh, hoe werkt dat in een in, in, in, in mensenhoofd? Nou ja, wat zij vooral doen is dat zij spiegelen. Dus zij laten zoals wij dat noemen, de descriptieve norm zien. Ze laten eigenlijk, precies, eigenlijk, ik vond het wel mooi. Het, het, het spotje wat u net ook liet horen, mm -hmm. daarin zeggen zij de maatschappij, dat ben jij. En daarvoor laten ze even zien wat wij dan als nare maatschappij, en dan kan het over. Ouders gaan die uh, allemaal nare dingen zeggen tijdens scheidingen of wat wij naast de zijlijn van een sportveld doen of tegen ambulancepersoneel. Ze laten continu zien, jongens, dit doen wij. Dat is dus niet goed. Ja. Dus je vertelt aan de ene kant de injunctieve norm, dat is vertellen aan mensen, dit moet je niet doen. Maar je laat tegelijkertijd de descriptieve norm zien en dit doen wij. En nou, wat we weten uit heel veel studies, als je die descriptieve norm de hele tijd uh, expliciet maakt, is dat precies wat wij gaan doen. Maar laten je dan, uh, meneer Renes, toch niet even erover nadenken. Heb je ja. dan al niet de halve je strijd al, gewonnen? Ja. Nee, dat, dat, dat doen zij zeker. Het is ook mooi dat ze zelf ook vaak aangeven: ja, maar wij krijgen heel veel reacties van mensen. Van, oh, dat is heel erg dat we dat doen. Maar wat nou blijkt, is dat ondanks het feit dat wij best wel weten dat het dus ergens... En denk maar zelf als u... nou ja, weet, U vindt vast ook dat het niet goed is om, heel, om iedere avond heel veel chips te eten... maar we vinden het heel moeilijk om daar ons ook naar te gedragen. Mm -hmm. We doen het dan toch. En het blijkt met dit soort gedragingen ook te zijn. Net zoals zwerfafval, als we om ons heen in een omgeving zitten... waar heel veel zwerfafval op de grond al ligt, dan doen we dat ook. Is het er niet, is het schoon, dan doen we dat veel minder snel. Gooien we niet zo snel iets op de grond. Dus als wij het gevoel krijgen, ja, maar dit is nou eenmaal de maatschappij waarin wij leven. Dit soort dingen doen wij. Dan geeft ons dat op dat moment een extra prikkel om in ieder geval in het gedrag, of dat nou bewust of onbewust is. In ieder geval onbewust doen we het gewoon. Nou, ja, nou dan maar stoppen, hè, met die spotjes. Nou ja, stoppen we niet. Ik denk dat hier ondertussen wel een uh, instituut is. En dat ja, maar wat, heb je nou een instituut dat dat gedrag in stand houdt? Ja, ja, dan zou ik het dus heel mooi vinden als wij uh, misschien wat kritischer na, na gaan denken over. Uh, wat willen we uiteindelijk met deze spotjes bereiken? En dan ja. zeggen ze zelf in eerste instantie, als je daar met ze in gesprek over gaat... ja, maar we willen aandacht genereren voor dit soort problemen. Ja, dat is op zich aardig, maar als dat als aandacht uiteindelijk leidt... tot een nog, een, nog groter, ja, dat wij dat gedrag gaan doen... Ja. zou ik zeggen, ga daar dan in ieder geval nu over nadenken. Want ja. je ziet wel voorbeelden van massamediale campagnes... die wel degelijk effect hebben. Ja, want kunt u eens een voorbeeld geven? Wat zou Sire dan moeten doen? Nou ja, wat je in ieder geval zou moeten doen is moeten gaan kijken... wat is nou eigenlijk het alternatieve gedrag. Wat zouden we willen dat mensen gaan doen? Bijvoorbeeld de bob is daarin wel een aardig voorbeeld. Ik zeg helemaal niet dat die nou op alle fronten effectief is. Maar wat de bob wel doet, is uh, constateren dat er is ongewenst gedrag. Mensen die bestellen in de kroeg misschien een biertje terwijl ze straks gaan drinken, dat willen we liever niet. En wat ze dan doen is een gedragsalternatief bieden. Die zegt, ja. nou, ga nou voordat je in die kroeg gaat, met elkaar afspreken uh, die er eventueel niet gaat drinken. Wat er daarna gebeurt, dat is zo mooi, is dat in die kroeg de hele sociale norm van die ene persoon die heeft besloten... jongens, ik ben vandaag de Bob die verandert. Iedereen zegt van, jij mag geen biertje. Terwijl in de rest in de kroeg mag iedereen een biertje. Dus je behoudt een beetje wat er in zo'n kroeg moet gebeuren... namelijk met elkaar lekker een biertje drinken... maar voor één iemand verandert dat. Nou, dat is een campagne waar gewoon slim over nagedacht is. waarbij wij echt van wat is nou het alternatief? Duidelijk. Rijntjan jan Renes, lector Crossmediale Communicatie. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De stroomrekening zou de komende jaren wel eens kunnen oplopen door een nieuwe heffing. Het Financiële Dagblad schrijft over de plannen van energiebedrijven die de heffing willen gebruiken om een buffer aan te leggen.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 een gedragscode voor oud-bewindslieden. Eind 2010 stemde de Kamer nog unaniem voor een motie van cda Ger Koopmans. Dat valt te lezen in het Nederlands Dagblad. Aanleiding was toen het vertrek van onder andere oud-minister Camille Eurlings. Die vertroeg ook naar de KLM, waar hij als minister intensief mee te maken had. PvdA laat weten dat de gedragscode niet bovenaan de lijst staat... en ook het CDA, dat het initiatief nam, heeft geen behoefte meer eraan. De VVD zegt geen noodzaak te zien voor aanvullende regels. 93 van de jongeren heeft na afloop van het uitgaan last van zijn oren. Blijkt uit onderzoek van de Nationale Hoorstichting, waar het AD over schrijft. Een dag later kampen twee van de vijf jongeren nog steeds met een discopiep. De Nationale Hoorstichting deed onderzoek onder 13.000 jongeren en slaat groot alarm. In discotheken, bij concerten en op festivals is het geluidsniveau al snel hoger dan 100 decibel. En dat is de grens waar gehoorschade ontstaat. De voorstichting hoopt met de resultaten de overheid snel te overtuigen om maatregelen te nemen. Sorry, wat zei je?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 Maar Trouw vindt wel dat het beantwoorden van die vraag... in ieder geval niet aan Den Haag is, maar aan de kiezer op Curaçao. Groot alarm in de Telegraaf. Het drinkwater raakt op. Tienduizenden gezinnen kunnen volgens de krant in de toekomst... maanden zonder drinkwater zitten als er geen maatregelen worden getroffen. Kwaliteit van het oppervlaktewater kan al voor 2050 zo nadig zijn verslechterd... dat het ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Onderzoekers van het RIVM zeggen dat op basis van een worst-case scenario van het KNMI... Weerdienst zegt dat er mogelijk zeer droge periodes aan zitten te komen. Daardoor stroomt er dan minder water door de rivieren en neemt de waterkwaliteit af. Dan nog naar Trouw. Want heeft een opvallende foto op de voorpagina. Een struisvogel staat midden op een verlaten straat. Het is een foto uit een Japanse stad, Fukushima. De stad is na de tsunami vorig jaar veranderd in een spookstad. En na de meltdown in de kerncentrale werd Fukushima geëvacueerd. De enige overgebleven bewoners zijn dieren. Trouw heeft een reeks foto's afgedrukt. Op een daarvan zijn koeien te zien. Ze kijken om zich heen op een verlaten parkeerterrein van een winkelcentrum. Foto's zijn onderdeel van een indrukwekkende tentoonstelling. Vanaf donderdag te zien in Atelier 408 in Amsterdam.